Dit is dooral negens met het NOS-journaal. De Catalaanse separatistenleider Capuce de Mont blijft voorlopig vastzitten. Hij werd gisteren bij de Duits-Deense grens opgepakt na een lezing in Finland. Een onderzoeksrechter heeft nu bepaald dat Puce de Mont in de cel blijft tot een hogere rechter heeft beslist over uitlevering aan Spanje. De Spanjaarden willen Puce de Mont berechten omdat hij een van de initiatiefnemers was voor het illegale referendum over onafhankelijkheid van Catalonië.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 Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, O mijn ziel, verheerlijk ik zijn heilige naam. Hier vol geduld toont u ons uw liefde.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 en mijn einde komt Zal toch mijn ziel uw blijven zingen Tienduizend jaren tot in eeuw Licht over ons uw aangezicht Zoals de zon met al haar stralen ons steeds in over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 verborgen door een steen, toen u zich gaf, verborgen en alleen, als een roos, geplukt en weggegooid, Nauw in de straat, en dacht aan mij,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 Mijn ziel vindt rust want in de storm is for